10 uur. NTO Radio 1 met karel Johan de Zwart. Columnist en schrijver Marianne Zwageman is zometeen ook hier voor het Mediaforum. En dat gaan we doen samen met de spraakmaker van de dag, natuurlijk, Pier Eringa van ProRail. En mediaondernemer Jan Kees Emmer. Na het NO-Nationaal met Dorald Megens. De kwaliteit van het onderwijs gaat achteruit. Dat staat in een rapport van de Onderwijsinspectie. Volgens de inspectie geleidt het onderwijsniveau op basisscholen en middelbare scholen al twintig jaar geleidelijk af. Verder maakt de inspectie zich zorgen over het gevaar van ongelijke kansen, doordat de kwaliteitsverschillen tussen scholen in rijke en arme wijken steeds meer toenemen. De inspectie is verder kritisch over de manier waarop het onderwijs zelf en de overheden proberen er iets aan te doen. Scholen doen te weinig en de overheid stuurt onvoldoende, vindt de inspectie. De prestaties van de leerlingen in Nederland zijn vergeleken met hun leeftijdgenoten in het buitenland. Die doen het juist steeds beter. Staatssecretaris Blokhuis is zeer teleurgesteld dat de wachtlijsten voor psychische hulp nog steeds te lang zijn. Hij zegt dat de GGZ-instellingen hem hebben verzekerd dat ze de wachttijden voor 1 juli zouden terugbrengen, tot maximaal 14 weken, maar dat gaat niet lukken. Blokhuis wil dat de Nederlandse zorgautoriteit de komende tijd scherper gaat controleren.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 De vader en moeder konden de woonwagen op tijd verlaten. Australische media melden dat China een militaire basis wil openen... op de eilandengroep Vanuatu in de Stille Oceaan. Nieuws leidt tot veel onrust in de regio. Veel landen zien China als een bedreiging. Woordvoerder van de Chinese ambassade spreekt de berichten tegen. In Indonesië is het dodental door het drinken van illegaal gestookte alcohol... opgelopen tot boven de honderd. De illegale alcohol laat zich lastig bestrijden in Indonesië... sinds de verkoop van alcohol in 2015 werd verboden. Om de lange wachttijden voor het rijexamen korter te maken... kan binnenkort ook s'avonds en in het weekend worden afgereden. En ook worden er andere maatregelen genomen... om meer examinatoren binnen te halen, zegt het CBR. We zijn heel druk aan het werven. Uh, we zijn aan het kijken of we onze gepensioneerde collega's weer terug kunnen halen. We hebben al 120 examinatoren aangenomen de afgelopen jaren. En dan moeten er nog eens 120 bij. Het CBF verwacht dat er dit jaar 34.000 meer examens worden afgelegd dan vorig jaar. De wachttijden daarvoor zijn nu soms langer dan de maximale zeven weken. Zangeres Yvonne Staples van de Staples Singers is overleden. Volgens de New York Times stierf ze aan de gevolgen van darmkanker. De Staples Singers hadden vooral in de jaren 70 veel hits. Onder meer Respect Yourself en I'll Take You There. Yvonne Staples was 80 jaar. Hank Fraser is ontslagen als trainer van Vitesse. Dat meldt Omroep Gelderland. Onder leiding van Fraser pakte Vitesse in de laatste vier wedstrijden... maar één punt... Na de 1-0 nederlaag van zaterdag bij NAC Breda... is een plek in de playoffs om Europees voetbal... op losse schroeven komen te staan. Het weer wisselend bewolkt, af en toe regen. Vanmiddag ook nu en dan zon, maar vooral in het midden- en oosten... later ook buien. Daarbij is kans op hagelonweer en veel regen in korte tijd. Het wordt vandaag 15 tot 18 graden. Ook morgen is het wisselend bewolkt... met vooral in het zuiden kans op een bui. En dan opnieuw kans op onweer. Dan wordt het 18 tot 21 graden. Is het lang wachten op de weg? Helene de Geets van de ANWB... Nou, dat valt wel mee hoor. De meeste files zijn nu toch wel weg eigenlijk. Alleen op de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam nog een korte file... bij de Volkerakbrug, daar staat 3 kilometer. Ze zijn daar een tankwagen aan het bergen en ook de vangrail is kapot gereden daar... dus die moet ook nog worden gerepareerd. En op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moorgestel en Oorschot 6 kilometer. Daar is het tijdverlies ongeveer 20 minuten door een aanrijding... maar die is wel aan het afnemen, want alle rijstroken zijn vrij.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 En de spraakmaker vanochtend is ProRail, topman Pier Eeringa... Marianne Zwagerman, columnist en schrijver is hier... en Jan Kees Emmer, mediaondernemer en voormalig adjunct... hoofdredacteur van De Telegraaf. Ja, nou, Jan Kees... Voor jouw mediamoment kijken we naar de voorpagina van jouw oude krant, De Telegraaf. Ja, daar werd ik vanmorgen wakker mee en toen uh, zag ik het uh, hoofd van meneer Goschalk. En uh, toen dacht ik uh, net als De Telegraaf, uh, hoe is het daar ook eigenlijk mee? Ja. En, uh, ja, en dan, uh, dan vind ik dat De Telegraaf goed vaststelt, uh, samen met de nieuwe revue overigens uh, deze week, dat, uh, dat het wel lijkt alsof deze zaak in de vergetelheid uh, raakt. Uh, omdat uh, meneer Gorsgalk uh, zich uh, goed verstopt uh, in Tel Aviv, begrijp ik. Maar het kan toch niet zo zijn dat je jaren lange uh, mensen misbruikt en daar dan uh, zonder problemen mee, mee wegkomt. Dus ik mag aannemen dat uh, we met deze uh, alarmbel... Uh, toch ook nog weer eens even de urgentie mm. gaan, uh, gaan kijken... op het, uh, hoe we in Goschalk en het bedrijf waar hij achter zit... de Kemna uh, casting hoe dat zich gaat aanpassen aan de, de nieuwe tijd. Ja, nou ja, dat er niks gebeurt. Want dat is een beetje de suggestie die wordt gewekt inderdaad in het artikel. Maar weten we dat ook? Dat weten we niet zeker. Dus nee. Uh, nee, Je kunt ook zeggen, nou, we dat zijn het gestuurd, stil. Is, dat wel niet zeggen we, we, dat er niets Ja, maar gebeurt. tijd tijd is hier natuurlijk wel aan de kant van meneer Goschalk. Dat, uh, nou uh, dat is een wetmatigheid. Ja. Dus hoe langer je het rustig houdt... hoe lager de bestraffing aan het eind zal zijn... als er al sprake is van een bestraffing. Dat moeten we natuurlijk ook ja. wel vastgesteld worden. Marianne Zwageman, jouw mediamoment. Uh, ja. Ja, je hebt een beetje genoten eigenlijk... Hè, van nou, het opstappen is... van Elbert Dijkgraaf van ja, de SGP. Ja, de, de monumentale afscheidsbrief van Elbert uh, van Dijkgraaf... het SGP-Tweede Kamerlid dat gisteren aankondigde... dat hij ermee stopt omdat zijn vrouw het allemaal niet meer pikt. Uh, hij, gaat, uh, hij gaat dus... Uh, richten op het redden van zijn huwelijk... en het opvoeden van zijn kinderen. Ja. En wat ik er zo prachtig aan vind... is dat de, de juist uitgerekend de SGP... Hè, dus eigenlijk vindt vrouwen horen achter het aanrecht... en verder nergens... dat die nu de emancipatie, het emancipatiedebat... zo'n goede duw de goede <lacht> richting ingeven. Ja, zie jij dat zetten, zo? Is ja, dit een duw absoluut, voor het emancipatiedebat? Nou, ja, ja, zeker, want wat nee. hij daar zegt is... Um, uh, je redt het niet met een vrouw... alleen thuis achter het aanrecht. Je moet je als man ook met de opvoeding van je kinderen bemoeien. Um, en een paar weken geleden nam Nina Kooijman afscheid uit de Tweede ja. Kamer, het vrouwelijke uh, Tweede Kamerlid van de SP, die net een babytje had gekregen en erachter kwam dat ze toch meer bij dat kind wilde zijn dan in de Tweede Kamer. En die kreeg toen natuurlijk wel wat verwijten van ja, zo komen we nooit uit het mutsenparadijs en wat voor voorbeeld stel je nou eigenlijk? En dat Elbert Dijkgraaf hier als, als man van middelbare leeftijd eigenlijk hetzelfde voorbeeld stelt, ja, ik vind het zo monumentaal. Het is misschien wel mijn moment van het jaar, maar in elk geval van deze dag. Ja, maar je kunt het ook zeggen, als goed gisteren die ze dit verplicht. Want het gezin is de hoeksteen van de samenleving. Dus dat moet hij redden. Ja, maar we hebben het hier wel over de partij. Die vindt dat vrouwen echt gewoon in de keuken horen. En uh, dat is toch een man uit zo'n partij. Zegt nee, dat opvoeden van die kinderen, dat moeten wij dus samen doen. Ik moet meer thuis zijn. Ik moet in dat huwelijk ook tijd steken. Ja. Wat ik er nog wel aan toe wil voegen is, wat ik wel zorgelijk vind, is die trend, als je deze twee op een hoopje gooit, ja. uh, dat mensen met kinderen niet in de kamer kunnen zitten, blijkbaar. En uh, uh, daar gaan nou, het we door... hebben natuurlijk eerder Wouter Bos gehad. Hè? Daar, daar was het een issue bij. Yes, uh, kamer... Ja, yes, uh, nou, Camille Eurlings was volgens mij iets heel anders aan de hand. Wat die <laughs> ja, dat gezien, weten we wat hij niet had geloofd. maar dat ik. was maar, toen wel het verhaal. Maar wat, wat, Mijn punt is, ook, ja, kijk, onderwijs is natuurlijk een heel belangrijk onderwerp altijd in, uh, in, in de politiek. En dan moeten er wel mensen daarover meepraten die zelf ook op scholen rondhangen omdat hun kinderen daar ja, zitten. Ja. Dus dat vind ik er wel weer een beetje zorgelijk aan. Vind je Elbert dan een muts? <laughs> Nou, een manmuts, een man noem <laughs> man ik dat tegenwoordig. Dus -muts. het mutsenparadijs is niet alleen voor, mannen, maar, of voor vrouwen, maar ook voor mannen. Dat hebben we nu vastgesteld. Facebook-oprichter Mark Zuckerberg is uh, ruim vier uur lang ondervraagd... door het Amerikaanse congres. Eerder werd duidelijk dat het bedrijf in 2015 al wist... dat gegevens van 87 miljoen gebruikers zijn gestolen en dat niet heeft gemeld. Nou, Zuckerberg uh, uh, arriveerde zeer gespannen, maar kwam eigenlijk vrij makkelijk weg. Luister even naar dit voorbeeld. Hoe sustain je een model in which users don't pay for your service? De senator, we run ads. I see. That's great. Ja, Jan Kees, Emmer, uh, uh, de senator. Horen we. Heeft eigenlijk geen idee, hè? Nee, heeft geen idee, nee. nee wat moeten nee. we hier nou van denken? Nou, hier zagen we een generatieconflict. Ja. Uh, de, de, die senatoren hadden geen idee waarover ze spraken... en wat, uh, wat, uh, ho, hoezeer Facebook uh, ingrijpt in de, de werking van het internet... en uh, ons uh, allen uh, surfgedrag weet te volgen. Ze hadden geen idee. Ja, Marianne, en die moeten dan het vuur aan de schenen leggen... Uh, bij meneer Zuckerberg. Dat wordt een beetje lastig dan. Nou, ik vind het een beetje een karikatuur, hoor. Ik las dit ook in alle verslagen vanochtend in de kranten... Dat, uh, dat omdat deze mensen gemiddeld enig zijn ze niks van Facebook weten. Terwijl we weten dat Facebook inmiddels wordt overspoeld door bejaarden. Ja, juist. Mijn, mijn ouders zijn 73, die zitten er inmiddels ook op. Uh, dus dat, dat lijkt me wat overdreven. En wat ik juist het voordeel vond... van dat de vragen toch behoorlijk Jip en Janneke werden gesteld is dat hij ook niet wegkwam met een Mark Rutte-achtige verdediging. Hè? Eén detail pakken en daar dan helemaal afkluiven hoe dat technisch werkt. Nee, hij moest gewoon op de hoofdlijn blijven zitten. Dus ik vond het eigenlijk wel echt iets toevoegen... dat het ging over de dingen die normale mensen ook begrijpen... van uh, uh, hoe Facebook werkt. Ja, maar daardoor ja. ja, begrijpen we nu nog niet wat er aan de hand is. En is in feite Zuckerberg ook met Jip en Janneke antwoorden weggekomen. Nou, en, weet, en het kwaad Facebook en het wantrouwen... wat we naar deze organisatie moeten hebben is niet weggenomen. Sterker nog, ik vind dat Arjen Lubach... het afgelopen zondag beter uitlegde wat er I gebeurde... Case, maar dan, nu, uh, dan de Senaat in de, in de nu VS. Nu maak jij dezelfde fout als die ik een heleboel journalisten zag maken. Ik las bijvoorbeeld het verslag van, uh, van Guus Valk vanochtend in, uh, in NRC. Nou, ik zag hem gisteren ook live meetwitteren met het debat. En wat er bijvoorbeeld ontbrak in dat verslag en een heleboel andere verslagen... ook was voor mij de meest monumentale zin die Zuckerberg gisteren heeft uitgesproken. Ja, wij zijn verantwoordelijk voor de inhoud... Dat heeft hij gezegd. En dat ontkent hij al 14 jaar. Hij zat al veertien jaar, nee, ik ben een techbedrijf... en de gebruikers gaan over de inhoud. Ja. Nu heeft hij gezegd, dat is wel degelijk in een hele duidelijke zin... ja, ik ja. ben verantwoordelijk en dat voor de inhoud. Doet de, alarmbellen de implicaties schellen. daarvan zijn, zijn enorm. enorm. Dat ben ik enorm. eens. Ja. Uh, meneer Eringa, even de opmerkingen die u het vorige uh, half uur plaatste... in uh, oogschouw neemt. Namelijk, uh, je moet geen verklaringen geven. Je moet naar de oplossingen toe. Ja. Hoe vindt u in dat met uh, die, die uh, woorden in gedachten... Uh, ja, dat de het gedaan maar, heeft? Maar, maar, maar, toch ook even iets zeggen over het systeem van bevragen. Je, je ziet dat als spreektijd wordt verdeeld. En veel mensen ja. moeten de gelegenheid krijgen om vragen te stellen. Dat ja. is overigens ook een gewoonte die we in Nederland hebben in de Kamer. Dan krijg je vaak niet de diepte die je wel zou willen hebben. En dan ja. lijkt het soms ook meer te gaan om... Het was om vier de, minuten per senator. Ja, dan lijkt het soms ook meer te gaan om degene die de vragen stelt. En dat daar de aandacht naar uitgaat in plaats van het uitdiepen van het vraagstuk. Dus ik vind dat je ook zou moeten nadenken. Werkt dit wel uh, om ook een slagje dieper te komen dan hier bij Janneke... En ook echt uh, uh, de vragen goed, uh, de, de, goed de, de problemen naar boven te krijgen die je wil. Dus dat, dat, dat als eerste. En het tweede, uh, je ziet hem ook nu wel, uh, denk ik, verantwoordelijkheid nemen. Maar dat oogt sympathiek. Maar of daardoor de wereld echt gaat veranderen. Die overtuiging heb ik nog niet. Dus wat hij volgens mij, mm -hmm. wat hem knap is, gelukt, uh, dat is ook een uh, stukje vakmanschap, dat hij zich sympa dat hij sympathiek oogt. Maar daarmee ben ik er niet gerust op uh, nee. geworden. nee maar dan ga je wel ja. echt voorbij aan de implicaties van wat ik net zei. Als jij, je als jij verantwoordelijk bent voor de inhoud. Jan Kees weet dat want hij is adjunct hoofdredacteur geweest van een grote krant. Je weet wat die verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Ook in juridische zin. Uh, deze man spreekt dat uit in een land waar claims uh, natuurlijk de halve economie uh, draaiend houden en tegenhouden. Dus hij heeft een enorme impact. Dus ik, ik ben het wel eens met die, die vijf minuten spreektijd was een enorm probleem. Maar wat daar natuurlijk ook nog echt een rol speelt. Hè? Die Carol uh, Catwalla heet ze, geloof ik van The van Guardian die het hele verhaal aan het rollen heeft gebracht. Die die twitterde het gisteren ook nog van... Onthoud dit, zegt zij. Zuckerberg staat hier alleen maar vanwege journalistiek. Maar hij heeft de journalistiek mm -hmm. kapot gemaakt. Nepnieuws. En, uh, onder andere. Nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee. Nep, nep niet? Nieuws. Hij heeft het hele businessmodel van de journalistiek kapot gemaakt. Dus zij plakt onder haar tweet een oproep. Stort geld bij The Guardian. Als ja. je goede journalistiek wil blijven houden. Voorheen kwam de helft van de inkomsten van kranten, van mediabedrijven. Kwam van adverteerders. Dat geld is helemaal naar Zuckerberg gegaan. Daar doet hij geen goede dingen mee. En waar ik me echt boos over maak. Is nu pas, nu pas vindt de politiek het belangrijk, terwijl jaren geleden had... Uh, Facebook al aangepakt moeten worden... voor het faciliteren van mensenhandel... voor het faciliteren van jihadisme, voor het kapotmaken van de journalistiek. Toen waren ze er allemaal niet. Maar nu de verkeerde president gekozen is... denken zij, dankzij Facebook... nu ineens springt iedereen op het karretje van de ophef... en vinden ze er wat van. Ja, en Dat vind ik heel, zo heel zorgelijk. Ja, ja, kijk, Brexit is natuurlijk ook... Uh, of zou ook zomaar eens te danken kunnen zijn... aan fake news en aan de invloed die Facebook daarop uh, heeft gehad. Ja, kijk... Uh, uh, het, het, het, het feit dat Zuckerberg verantwoordelijkheid neemt voor die content. maakt dat eigenlijk mediabedrijven. Met, uh, een weg moeten rennen vanaf dat platform. omdat zij dan niet meer verantwoordelijk zijn. voor hun eigen content. En wie ja. gaat er nu filteren wat we te zien krijgen op Facebook. en wat niet? Oh ja, en nou de dan de vraag is natuurlijk ook. wat is het gevolg uh, van het feit dat hij die verantwoordelijkheid nu dan neemt? Dat is enorm. Alleen al in juridische zin. Maar uh, vul dat eens in. Nou, Doe bijvoorbeeld. Een bijna, bijna alle grote mediabedrijven. laat ik het even beperken tot Nederland. maar in de wereld is dat wel zo. die hebben de, de, de, de realiteit reageermogelijkheid uitgezet omdat je op het moment dat je die reacties modereert ben je als uitgever ook verantwoordelijk voor de reacties die er op je platform staan? Ja, voor de en inhoud. En dat, dat is altijd al heel oneerlijk dat Facebook die verantwoordelijkheid niet pakte. En nu door te zeggen: ja, ik ben verantwoordelijk voor de inhoud, betekent dat ook dat hij ook in juridische zin verantwoordelijk is voor wat er op zijn platform staat. Maar dat staan. betekent ook heel veel voor, ongekend, de, he? voor de vrijheid van meningsuiting. Het kan hier echt in gevaar komen. Hè? Want hij zegt dan: uh, hij vertelt ook met artificial intelligence, kunstma kunstmatige intelligentie. Ja. Wil ik dan uh, filteren wat er te zien is? Maar dat betekent ook dat. Onwel, hem onwelgevallige zaken uh, in politiek opzicht uh, zomaar weggefilterd kunnen gaan worden. Dus ja, ja ik... ik nou ja, Facebook, zoals we dat kenden, is uh, denk ik uh, heel snel aan het veranderen. Ja. En of meneer Zuckerberg over uh, uh, een paar maanden nog op zijn post... zit. Ja, want dat, dat riep jij al een tijdje geleden hier, in dit ja. cel, op, de, op dezezelfde stoel eigenlijk. Uh, jij jij voorspelde gewoon het einde, van het einde van nog Zuckerberg. Ja, nog steeds? Ja, nog steeds. En ja. dus van Facebook? En dus uiteindelijk van Facebook zoals we dat nu kennen. Ja. Het huis, uh, kerkhof. Ja. Maar ik wil <laughs> nog één ding daar aan toevoegen, wat jij net zegt over over de vrijheid van meningsuiting. Ik heb me gisteravond heel boos gemaakt over een tweet van Lodewijk Ascher. Die twittert tijdens dat debat uh, met, of dat, dat, die ondervraging van Zuckerberg, uh, uh, twittert hij een heel essay wat hij op Medium heeft, uh, heeft gepubliceerd. En dan zegt hij: Dankzij de kracht van internet is onderdrukking steeds moeilijker geworden. De uitingsvrijheid voor velen is gewoon geworden, hè, dankzij internet, waar dat vroeger een zeldzaamheid was. Prachtige zin. Maar zo'n zin mag je niet laten volgen... door een zin die begint met maar. En dat doet hij wel. Dus je ziet al die politici nu op de kar springen... van het inperken van de vrijheid van meningsuiting. Iets waar ze de afgelopen 15 jaar met de opkomst van internet... sowieso zich al zorgen over begonnen te maken. Van hé. Hey, mensen die meningen hebben die wij niet zo leuk vinden... hebben ineens ook een platform. En al die politici die nu op die karavaan van de ophef springen... om de vrije meningsuiting in te perken... dankzij dit uh, uh, schandaal bij Facebook... Wees daar waakzaam op, want dat is heel dat zorgelijk. Mogen ze, dat mogen ze niet aangrijpen, wat jou betreft. En dat doet Asje nu bijvoorbeeld ook alweer. Kim Putters van het Sociaal Cultureel Planbureau... geeft in een interview met journalisten vakblad uh, Villa Media... een aantal lessen mee aan de pers. Zo zegt hij onder andere dat journalisten... hun rol in de samenleving moeten blijven claimen... en uh, bij beladen onderwerpen de complexiteit van de materie moeten laten zien. Marianne, ben je het uh, met hem eens, met Putters? Nou, wat mij opviel in dat interview met Kim Putters daarover in Villa Media... en dat is opmerkelijk, want ik ben het eigenlijk altijd ontzettend met die man eens... is dat alle voorbeelden die hij noemt gaan over tv... En TV is natuurlijk wel het minst journalistieke medium... in het landschap. Talkshows hè, komen aan bod in het interview. Sorry. Talkshows, het fenomeen talkshows. Ja, hij gaat over de talkshows. Onder andere, ja. hij noemt Nieuwsuur een aantal keren. Nou, Nieuwsuur zou je met uh, enige fantasie... nog wel een journalistiek medium kunnen noemen. Maar echte journalistiek wordt natuurlijk bedreven bij kranten. Um, en wordt dan in ieder geval nog meer op de radio bedreven... dan op tv. Dus dat vond ik opmerkelijk, dat hij allemaal voorbeelden noemt... Uh, vanuit de tv-wereld. vond ik een beetje gek. Ja. Uh, Jan-Kees Emmer, aanleiding voor dat interview met Pudders... was dat uh, Sociaal Cultureel planbureau. Rapport van eind vorig jaar... Hè, waarin werd gesteld dat het eigenlijk heel goed gaat met Nederland. Ja. Uh, maar dat gevoel krijg je nou niet als je het nieuws volgt. Nee. Dat is, uh, hè, dat is heel anders nou, dat valt de al mee, denk ik. Want we lazen gisteren nog in de kranten de huizenprijzen de pan uitstijgen. Dus uh, we voelen ons weer rijker dan ooit. Dus uh, ik oh, ja, denk ja, dat, dat kun je er ook heel uh, veel goed nieuws uh, momenteel op twee manieren in gaat. Maar ja, wat ik van meneer Putter wil zeggen... dan zeg ik, nou ja, schoenmaker, blijf bij je leest... Jij bent een wetenschapper. Doe vooral je wetenschap. Kijk inderdaad uh, wat verder dan je neus lang is. want daarvoor zijn wetenschappers. En laat de journalistiek de journalistiek zijn. En, dan, uh, betekent, en dat betekent per definitie dat die uh, vooral de waan van de dag volgen. Ja, nou, jou, is dat zo, meneer Ehringer? Nou, Dat is wel een bijzondere stelling. Hè? Want journalisten die worden geacht zich overal mee te mogen bemoeien. En om dan te zeggen, het journalistieke domein is van ons... daar mogen anderen niks van vinden. dan krijg je in de checks en balances gaat er iets mis. De, de, nou, ik, vind het, ik vind het ook wel goed dat er een... ...debat komt tussen mensen vanuit de inhoud... of ...die betrokken zijn bij de samenlevingen... ...met de journalistiek. Uh, want het wordt ook heel eng als je zegt... Uh, ...dat is ons domein, is ons vak... Uh, ...moeten anderen zich niet mee bemoeien... ...want uh, daar is de journalistiek ook ja, maar, niet bij maar gemaakt. Natuurlijk toch? mag er wel wat van vinden... ...maar als dat impliceert dat de journalistiek... ...alleen nog maar uh, naar de lange termijn mag kijken en minder uh, de waan van de dag mag volgen... Ja, maar dat, zeg is, dat, dat dan... is toch ook niet wat die persoon nou, ja, zegt. Hij je moet context in en schouw en nemen en termijn Nee, Maar als je dan de context altijd maar in ogenschouw neemt... Ja? ...dan is het opeens begin je de wachtrijen van meneer Eerenga te vergoedelijken omdat de context is dat je op lange termijn moet kijken en we lossen het dan wel op. Terwijl het probleem nu speelt. En dat betekent dus dat je met dat soort uitspraken van meneer Putters heel voorzichtig moet zijn. Omdat je, ja weet je, de, de, de waan van de dag is altijd urgenter dan uh, de doorkijk naar, uh, naar uh, over vijf jaar. Ja, maar ja, dus het is wel prettig weer... om die waan van de dag te begrijpen. Ik uh, ja, nee, kan nee, er wel context aan geven. Maar als dat betekent dat je niet meer over de waan van de dag. Want dat, mm -hmm. dat legt hij in dat interview. Legt hij er impliciet in. Dat je niet meer over de. Of minder over de waan van de dag zou moeten spreken. Ja, ja omdat dan hij het steeds mee. over die talkshows heeft. Ja. Want als ik de gemiddelde krant opensla... zelfs de krant waar jij vandaan komt, Jan <laughs> Kees... Uh, ja, dan gaan de eerste drie pagina's misschien over de ja, baan ja, van precies. de dag. Maar daarna is het allemaal verdieping. Maar als op. jij je oordeel baseert op tv kijken... ja, dan, uh, dan heb je wel een beetje verknipt beeld van de mediawereld. Maar wat ik wel interessant vind, laten we dat even niet vergeten... is dat hij ook een oproep doet uh, dat er een nieuw model moet komen... waarin de, de, de overheid uh, de lokale journalistiek gaat financieren. Ja, want die is nu helemaal... Nou ja, die is Echt ja. En, en, ook. En daar heb ik al eens een oproep gedaan... dat de publieke omroep eigenlijk een rol zou moeten krijgen zoals ProRail. Namelijk alleen maar de infrastructuur neerleggen... waarover de treintjes van de contentmakers kunnen rijden. Um, dus ik, ik hoop eigenlijk dat die discussie in Den Haag... en ik ga daar binnenkort op OCW ook weer eens even over praten... want oh, ik heb een kijk. plan hoe ze dat in moeten richten. <laughs> okay. oh. We nu moeten ik dit, is al op dit, dit hele mediapark ja. een soort ProRail van maken. Okay. ik nou Ik wil idee. toch nog even... Want nou, pu putters, putters is niet blij hè, met termen... als het land maakt een ruk naar rechts. Dat kun je, dat kun je volgens hem helemaal niet zo zeggen. Want, zo zegt hij, en uh, daar komt dat, uh, ja. dat, je, dat journalisten de taak hebben om de complexiteit van materie weer te geven. Hij zegt, ja, veel mensen zijn links als het bijvoorbeeld gaat om de zorg, en tegelijkertijd rechts als het gaat om immigratie. Uh, ben je dan uh, links of rechts? Dat is dan de vraag. En hebben uh, journalisten daar inderdaad een bepaalde nou, verantwoordelijkheid? Precies, in? daar ben ik met mee eens. Als ik kijk naar mijn oude krant, waarvan, ik altijd, waar, waarvan altijd gezegd werd, ja, de Telegraaf is een rechtse krant. Nou, de Telegraaf was niet links. Het is maar net rechts. wat je leest. Maar net hoe je het leest en welke artikel je daar leest en welk, over welk onderwerp het gaat. Uh, dus daar zat gewoon een, een portie gezond verstand in, om het zo maar eens te zeggen. Het um, is dus... toch rechts gezond verstand? Nee hoor, dat hoeft niet. Ja. Uh, kan ook links zijn. Ja? Nee, nee, ja. Dat, dat ja. hangt er maar net vanaf. Ja. Dat dus. hangt er maar net vanaf hoe je er tegenaan kijkt. Maar, maar goed, nee, dus daar, daar volg ik uh, Putters wel. Uh, het land maakt helemaal geen ruk naar rechts als een karikatuur. Nee. En dus moet je uh, uh, uh, gewoon toegeven, ook als journalist, dat zaken complex zijn en dat weergeven. En niet uh, denken nee, in uh, one-liners. Ik zeg dat dat in de meeste kranten. Uh, plaatsvindt dat debat. Daar zitten de achtergrondartikelen in in de opinieweekbladen. Ja. Dus, uh, ah, het gaat ik, ook ik veel. Volg, ik volg wat dat betreft Marjan. Als die zegt van ja, als je alleen maar naar Pau, naar Pau kijkt of naar Jinek, ja, dan ja. denk je dat er elke dag uh, iets gebeurt. Maar dan, dan, dan, heb je die, dan heb je de context niet. Maar als je. De hele publieke omroepen kijkt, dan zie je toch op andere momenten weer diepgang als je naar andere programma's kijkt. Dus ja, ik vind wat dat betreft dat hier een soort karikatuur neerlegt. Oké, okay, goed. Kanttekeningen uh, bij het interview van uh, Kim Putters op Villa Media over uh, de verantwoordelijkheid die de pers moet nemen. Binnen is gekomen, over verantwoordelijkheid gesproken, Jan Beuving. Goedemorgen, Carl. Goedemorgen, meneer Inga. Meneer mevrouw Zwageman. Uh, u bent de enige vrouw aan tafel, dacht ik, maar nou, uw achternaam staat er twee heren, namelijk een zwager en een man. Ja. Uh, ik vind ja. het een, ik uh... ken alle grapjes en alle varianten nee. op mijn achternaam. Middags. Nee, nou, ik maak er geen varianten ik dacht alleen, het zou voor het evenwicht fijn zijn. Links, rechts, uh, ik ben een wiskundige, ik hou van gemiddeldes Als er ook ergens een man was die schoonzusvrouw van zijn achternaam heet. Uh, laten we beginnen met het woord van de dag. Vaak is de ene kant van de trein helemaal vol, terwijl er aan de andere kant nog plek genoeg is. NS doet daarom tussen Arnhem en Den Bosch... een proef met de zitplaatsenzoeker. De zitplaatsenzoeker. Op de aflevering uh, neologisme-natologie van de taal... werken de woordenwegers. En die weten, alliteratie is altijd aangenaam. Speciaal voor de spoorspeurneus en de treinentraceerder... is er nu de zitplaatsenzoeker. Maar goed, je weet hoe dat gaat. Uh, er komt al snel concurrentie op het spoor. Andere bedrijven gaan ook een zitplaatsenzoeker aanbieden. En dan krijg je apps om de beste zitplaatsenzoeker uh, te zoeken. De zitplaatsenzoeker -zoeker. En daarna krijg je iemand die een heel sociaal netwerk bouwt rond die zitplaatsen zoeken, zoeken. En dat is dan de nieuwe zitplaatsen zoeken, zoeken, zoekenburg. Maar als één iemand gisteren niet naar een zitplaats hoefde te zoeken... dan was het wel Mark Zuckerberg. Het was een speciale zitting. Uh, er was een stoel voor hem neergezet. En dat was ook het grote verschil. Hij de stoel, de senatoren hadden een zetel. En ze hadden maar één vraag... Hoe zit het nu? Dus toen de vergadering vorderde, kwam, maar toen de vergadering vorderde... kwam Zuckerberg eigenlijk steeds meer zelf in een zetel te zitten... omdat sommige senatoren vragen stelden... waaruit bleek dat hun zetel niet gestoeld was op echte technische kennis. Dus voordat hij zelf mocht spreken... dat was het moment dat iedereen gezien heeft... werd hij toegesproken door de chairman. De chairman, het woord zegt het al... dat zijn mensen die hun zitplaats gevonden hebben. En chairman John Thune, republikein, South Dakota... vatte de situatie mooi samen. Mr. Zuckerberg, in many ways... you and the company that you've created... The story that you've created represents the American dream. Many are incredibly inspired by what you've done. At the same time, you have an obligation and it's up to you het lijkt een wat voor de hand liggende metafoor... Uh, the American Dream and a Nightmare, maar toch is poëtisch goed gekozen. Niks is namelijk meer privé dan een droom. Uh, die is echt van jezelf, En als je droom op straat ligt... Ja, dan heb je een privacy-nachtmerrie. Wij, de wereld, worden wakker geschud op dit moment. En daarom wilde iedereen horen wat Zuckerberg te zeggen had... zoals Thun ronkend aankondigde. We are listening. America is listening. And quite possibly the world is listening to Echt een klassieke, retorische drieslag. Uh, uh, wij, dit land, de wereld. En mooi hoe die uitzoomende taal juist inzoomt op die ene man in dat stoel. Zo kun je dat tegengestelde effect kan je dat voor elkaar krijgen. Ik vond het een fascinerend moment, historisch ook. Internet is volgens mij de elektriciteit van de 21e eeuw. We kunnen niet meer zonder. En Facebook is het uh, meest gebruikte netwerk. Maar elektriciteit is een wisselwerking van plus en min. Terwijl Zuckerberg steeds maar herhaalde dat Facebook graag een positief netwerk wilde zijn. En misschien is dat de les wel. Dat kan niet. Iets kan niet alleen maar positief zijn. Something's rotten in the status of Facebook. De taal van Zuckerberg zelf was helaas gespeend van uh, poëzie. Hij klonk een beetje als een voetballer die kapot gemedia traind is. Uh, veel praten, weinig zeggen. En de vraag is, is hij de goede trouw? Of wordt hij straks veroordeeld? De tijd zal het leren, maar één ding is zeker. Als er ooit een stellentekort is op het moment dat hij moet zitten, dan heeft de NS gelukkig een zitplaats te zoeken. Nog iets heel anders. In Nieuwsuur deed Marielle tweebeken iets waar Hugo Brand Korsjes zijn vingers bij af zou hebben gelikt. We horen eerst even Bart de Wever, burgemeester van Antwerpen hij heeft het over het Nederlandse drugsbeleid. En Marielle neemt een van zijn woorden over. Ik denk dat Nederland echt wel een erfschuld heeft ten opzichte van de rest van Europa. Door het gedoogbeleid in die zaken drugs is gevoerd. Waardoor die georganiseerde misdaad bij jullie zeer zwaar ingenesteld zit. En wij met een uh, haven die zeer belangrijk is op Zuid-Amerika delen uh, heel erg in de klappen. Ja, de Wever zegt Nederland heeft een erfschuld aan, aan ons. Nee, dat zei hij dus niet. Hij, Bart Wever <laughs> goede taalgebruik, een mooie zinnen. Wij delen in de klap echt een... Uh, hij zei, uh, een erfschuld dat is iets anders dan een ereschuld. Een ereschuld dat is een morele verplichting. Je hebt ook de uitdrukking, gokschuld is ereschuld. Dus dat is, dat is echt iets die, dat je, wat je moet aflossen. Um, een erfschuld is een aangeboren schuld. En een erfschuld zorgt misschien op de lange termijn voor een ereschuld... maar het is niet hetzelfde. Maar het mooie van die twee woorden is dat ze maar één letter verschillen. We gaan van erf naar ere. We gaan één stapje terug... In het alfabet, van de F naar de E, waarbij het woord maar een heel klein beetje van betekenis wisselt. Het is een interessante uitdaging om nog zo'n woord te vinden en je kunt vrij gemakkelijk veel woorden vinden die ook een woord zijn als je één letter teruggaat in het alfabet op één positie, van boom naar boom, van maan naar laan, van luis naar kuis, van kaap naar jaap, et cetera, van, van hoes naar goes. Maar het lukte mij vanmorgen niet zo snel om twee woorden te vinden die zo dicht bij elkaar liggen in betekenis als erfschuld en erenschuld. Het is een mooie huiswerkopgave voor thuis. Hebben we ook nog een etje, dat gaat vandaag naar voetbalvereniging Vitesse die hebben na drie dagen crisisberaad... is zojuist bekendgemaakt, hun trainer Henk Vrezen... ontslagen, at mijn Vitesse. Voor een club die Vitesse heet... hebben jullie wel trage besluitvorming. Ja, dat was nog even wachten, tot dat ontslag. Dankjewel, Jan Beuving. En ik ga ook bedanken Marianne Zwageman... voor haar deelname aan dit mediaforum. En Jan Kees Emmer, ook bedankt. Nieuwsupdate via de NOS. Het onderwijs op de basisschool en in het voortgezet onderwijs... gaat steeds verder achteruit. Dat onderwijsinspectie. Volgens die onderwijsinspectie glijdt het niveau af... en zijn de prestaties van leerlingen de afgelopen 20 jaar ja, langzaam maar zeker gedaald. NOS-verslaggever Martijn van der Zanden is bij de presentatie van dat rapport. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, wat gaat er precies niet goed? Nou, Als we inderdaad kijken naar het basisonderwijs... dan gaat het niet goed met rekenen en lezen kinderen kunnen steeds minder goed lezen en in groep 8 zijn er steeds minder kinderen die het streefniveau van het lezen halen ja, en als je dat al niet haalt in groep 8 dan begint natuurlijk ook met een achterstand in het voortgezet onderwijs dus ja. dat is iets wat zich dan steeds voortzet dus daar ja daar moet echt goed naar gekeken worden en daarnaast maakt de inspectie zich ook zorgen over uh, het ontwikkelen van toptalent Ze hebben ook vergeleken met andere landen hoe talent zich daar ontwikkelt en daar blijkt nou ja dat er stijgende lijn is dat talent zich dus inderdaad kan ontwikkelen maar in nederland gebeurt dat niet waardoor dat komt dat weten ze niet helemaal, maar ze zien wel dat het niet gebeurt. En ook daar maken ze zich zorgen over. Ja, maken ze zich ook zorgen over, uh, groot op de voorpagina van de Telegraaf vanochtend... Uh, het niveau en het aantal leraren? Ja, het lerarentekort is natuurlijk sowieso iets wat, wat ontzettend leeft en wat ook, wat ook meespeelt inderdaad in de kwaliteit van het onderwijs. Ze kunnen niet specifiek zeggen waardoor het minder goed gaat, maar een van de oorzaken die ze daar wel in zien, is inderdaad ook dat lerarentekort. En omdat er minder ja. leraren zijn, is er minder aandacht. En is het dus inderdaad, ja, kan een leerling zich misschien niet goed genoeg ontwikkelen. Ja, wat vindt de onderwijsinspectie? Ik bedoel, wat is de aan, aanbeveling? Wat moet er nu gebeuren? Ja, de overheid zou toch beter moeten sturen. Ze zeggen het is nu eigenlijk te vrijblijvend. Zo moet er geen uh, minimaal niveau worden vastgesteld, maar een streefniveau. Dat wil zeggen dat je altijd voor het beste moet gaan. Geen genoegen nemen met iemand met, met een zes. Kijk, als iemand niet beter kan dan een zes, dan is dat prima. Maar ja. als iemand een acht of een negen kan halen, ja, dan moet je daar ook voor gaan. Dan moet hij geen genoegen nemen met een zes. Moet de school daar ook geen genoegen mee nemen. En dan moet de school echt vragen, ja, wat willen we van die leerlingen op individueel, individueel niveau? Moet daar naar gekeken worden? En... Ja, volgens de inspectie moet de overheid daar meer op sturen. Moeten ze samen met het onderwijsveld in gesprek gaan. Het is nu soms te vrijblijvend. En de overheid zou daar echt een sturende rol in moeten nemen. Ja, het klinkt een beetje als het is te veel een zesjescultuur. Uh, uh, er blijkt nog meer uit het rapport. Hè? Uh, de segregatie neemt toe. Kun je dat verklaren? Ja. Dat klopt, dat is iets wat, ze al, uh, wat de inspectie al wel langer ziet, maar wat ook nog steeds doorzet. En dat gaat inderdaad over bijvoorbeeld hoogopgeleide ouders. Die sturen hun kinderen naar een school waar ja, eigenlijk vooral ook kinderen van hoogopgeleide ouders zitten. Ook inkomen speelt een rol en ja, daar zegt de inspectie, dan maken we ons ook ernstige zorgen over de kwaliteit weer van het onderwijs. Ja. Niet zozeer op die scholen, maar het leraartekort kan bijvoorbeeld wel groter zijn op scholen met, zoals de onderwijsinspectie het noemt, minder bevoorrechte leerlingen. Waardoor die kwaliteit daar ook weer achteruit gaat. En daar komt natuurlijk ook bij, als jij in de klas zit met leerlingen die heel goed zijn... dan kun je misschien, als je zelf iets minder goed bent, kun je daaraan optrekken. Ja, als je die leerlingen ook niet meer tegenkomt, dan heb je daar ook geen voorbeeld aan. En ja, dan kun je daar dus ook niks mee. Dus ook die segregatie is echt iets waarvan ja. de inspectie zegt... ja, daar moet iets aan gedaan worden. Allemaal factoren die elkaar versterken, zou je kunnen zeggen. NOS-verslaggever Martijn van der Zanden, Dankjewel. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Dorad Megens. Staatssecretaris Blokhuis is zeer teleurgesteld... dat de wachtlijsten voor psychische hulp nog altijd te lang zijn. Volgens Blokhuis zijn er nog altijd mensen die soms vele maanden moeten wachten. Hij wil dat de Nederlandse zorgautoriteit scherper gaat controleren. Henk Fraser is ontslagen als trainer van Vitesse. Onder zijn leiding pakte de Arnhemse club in de laatste vier wedstrijden maar één punt. Komend weekend moet Vitesse tegen Sparta. Vanaf volgend seizoen is Fraser daar de trainer. En ook dat lag gevoelig in Arnhem. En in Arnhem is vanochtend een kind van vijf omgekomen bij een brand in een woonwagen. De vader en moeder konden op tijd die woonwagen uit. vader heeft nog geprobeerd het kind te redden, maar dat lukte niet meer. En in haar woonplaats Chicago is zangeres Yvonne Staples van de Staples Singers overleden. De familieband had hits als Respect Yourself en I'll Take You There. Volgens de New York Times stierf Yvonne Staples aan de gevolgen van darmkanker. Ze was 80 jaar. Carl Johan de Zwarte. Tweede half uur van deze spraakmaker staat in het teken van China en Honkbal. Spraakmaker van de dag en topman van ProRail, Pier Eringa... krijgt gezelschap van Boudewijn Poldermans... die betrokken was bij tientallen handelsmissies van en naar China. Met hem bespreken we uh, wat we kunnen verwachten van die missie... die daar nu aan de gang is. En Robert So Kim is hier. Hij maakte de documentaire A Perfect Game... over jonge, veelbelovende honkballers. Zoals straks ook aan tafel Misha Harksen. Eerst nu de spraakvraag. De spraakvraag. Beste spraakmakers. Hoe kunnen we in een aantrekkende economie mensen met een lichamelijke of psychische kwetsbaarheid helpen bij het vinden van een passende baan? Heel veel succes met de zoektocht. Hartelijke groet, Joost Hemmen. Ja, Maarten Bleumers is de verslaggever van dienst deze week. Op welk onderdeel van dit, uh, nou ja, zeg maar gerust veelomvattende probleem richt jij je vandaag? Ja, dat kun je wel zeggen, Carjo. Nou, als je uh, maandag ook hebt gehoord... dan hoorde dat ik toen hardlopend begon met spraakvraagsteller Joost. Want het hardlopen doet hij ook met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En toen eigenlijk tijdens het hardlopen ontstond het thema... waar ik het vandaag over ga hebben. Pittig windje vandaag, Joost. Lekker. We hebben hem niet mee nu, hè? Nou, de wind een beetje tegen. Maar als je daaruit... kun je een mooie uitdaging voor aangaan, hè? Oh. Tegenwind. Ja, het zegt iets over wat de, wat de instelling is. Ja, gaan we hier bij links. Ja, je hoort heel vaak dat mensen willen heel graag maar wat kunnen de mensen zelf doen uh, om hun kansen op een baan te vergroten? Ja, dat is uh, Joost de vragensteller. Uh, met een interessante vraag natuurlijk. Nou, ja, twaalf vorige maand werd er een onderzoek gedaan... door drie grote belangenorganisaties onder hun leden. Bijna 3000 mensen deden mee. Daarvoor zijn 79% niet op zoek te zijn naar een baan... terwijl ze wel kunnen werken. En 12% daarvan zei dat komt omdat ik denk... ik twijfel aan de mogelijkheden eigenlijk die ik heb... en denk daardoor geen baan te kunnen vinden. Naast mij zit Erik van der Eerde. Hij is directeur van Oliebaan, studie- en Jobcoach Organisatie. Erik, stel dat jij zo iemand... Aan je bureau krijgt. Die zegt van ja, mijn zelfbeeld is eigenlijk zo dat ik denk ik ga me niet eens op pad. Wat zeg jij dan? Ik zeg dan tegen hem: zullen we eerst eens even gaan nadenken wat je graag zou willen, dus wat je doel is, en vervolgens gaan we vaststellen op wat voor manier dat je dat doel zou kunnen bereiken. En dat kan heel variabel zijn. Uh, we kunnen kijken naar... Uh, wat maar dan ben je al met dat doel bezig. Dan is het zelfbeeld nog niet gekanteld. Nee, dat klopt. Maar wat je merkt is op het moment dat je dingen concreter maakt... dat het ook reëeler wordt voor hmm. mensen. En dan is de kans veel groter dat ze daar ook anders naar gaan kijken. Wat kun je praktisch doen om iemand positiever naar zichzelf te laten kijken? Nou, wat we kunnen doen is laten zien dat er wel degelijk mogelijkheden zijn. Dus dat de ideeën die ze van tevoren hebben, het lukt me toch niet dat we kunnen laten zien dat er mogelijkheden zijn, dat er vacatures zijn... en de manier waarop dat je daarop kunt reageren, bijvoorbeeld, kunt verbeteren. Gaan we straks even over doorpraten. Iemand die dat gelukt is, is Sean Pennington. 24 jaar, uh, over de gevoelens die je hebt als je aan de kant staat... Heb ik, het met hem uh, heb ik met hem gepraat. Hij werkt in een groot hotel in Amsterdam... maar zat ook lange tijd thuis zonder werk. Uh, ja, ik ben zoete aardappelsoep aan het maken. Ja, Oké, okay, goed, Sean. Als klein kind had ik een tumor, een hersentumor, toen ik twee jaar oud was. En dat is allemaal goed genezen, maar daardoor is wat schade ontstaan aan de hersenen. Uh, ja, uh, vaak vergeten van dingen. Uh, andere dingen doen die minder belangrijk zijn, dus zeg maar je prioriteiten verkeerd stellen aan het werk. Waardoor je soms in de problemen komt. Ja. Uh, na jouw opleiding kwam je thuis te zitten. Ja. Wat doet dat met je? Hoe voel je je dan? Je voelt je niet goed, want je doet niet ja, elke dag hetzelfde. Het is heel saai. Je, ja, je voelt je een beetje down, want je doet niet echt het. Ik krijg wel het gevoel dat mensen niet echt op zitten te wachten... dat een waarjongen komt werken. Sean is gewoon one of the guys. Hij heeft die zelf klaargespeeld. En hij heeft in het begin die brugfunctie nodig gehad. En iemand nodig gehad die dat... Uh, dat trainingsprogramma in kaart bracht... en iedereen daarbij kon betrekken. En dat is op die manier gelukt. Marco Wins, jij bent directeur bij Into Work, een coaching- en loopbaanadviesbureau. Bovendien coach bij het Ron Blauw College... waar je jongens als Sean opleidt tot kok. En het, het klinkt heel gek... maar als we dat in de in, in top van het bedrijfsleven doen... dan, dan noemen we dat uh, uh, ja, research, development, training, coaching... en dat mag er allemaal zijn... En, en, en naar deze doelgroepen wordt daar vaak wat neerbuigend over gedaan. Terwijl, weet je, we zijn ja, is het daar... eerder een last. Ja, een last of inderdaad vanuit het niet kunnen bekeken. Hè? En, en bij, bij de, de, de high potentials gaat het over ontwikkelen. Het, is gewoon, het gaat gewoon over mensen en goed zorgen voor elkaar. En het beste uit elkaar halen elke dag. Ik denk dat dat de essentie is van samenwerken. Ik dus draai ik zelfstandig in de avond de bar en de roomservice. Dat ik ja, mijn hele eigen kantje heb dat niemand mij hoeft te helpen. Alleen als het heel druk wordt natuurlijk. En ja, dan is het klaar. Hai, uh, de soep mag mee. Oké, okay, doei. Kinderkampen was wassen. Ja, Sean Pennington is dat. Hem is het dus gelukt met begeleiding die uiteindelijk ook weer losgelaten kan worden. Uh, Erik van der Eerde van Odibaan. Zie jij ook dat er een groep is die het eigenlijk wel eng vindt om aan het werk te gaan... omdat je dan toch misschien de veilige omgeving van de uitkering opgeeft? Zeker. Mensen weten van tevoren niet wat er misschien met hun gaat gebeuren. En dat zijn ook dingen die we samen dan vaak gaan uitzoeken... zodat dat ook weer concreter wordt. Van, ja, je hoeft je misschien geen zorgen te maken over het verlies van je uitkering... omdat bijvoorbeeld je uitkering blijft doorlopen. Oké. Okay. Want die mogelijkheid is er. Die ja, mogelijkheid is, is er. Die is niet altijd bekend. Die is niet altijd bekend. Uh, en hoe open ben je als je dat werk gaat opzoeken... over je bijvoorbeeld psychische aandoening? Nou, dat is een ingewikkeld vraagstuk. Uh, wat je merkt is, aan de ene kant wil je graag natuurlijk open zijn. Gewoon omdat je wil laten zien dat je ja. ook iets overwonnen hebt. Uh, daar kun je een positieve kracht van maken. Precies. Mooi, ja. Aan de andere kant merk je dat werkgevers daar niet altijd even uh, makkelijk mee omgaan. Nee. En uh, ik maak soms mee dat uh, een werkgever zegt... nou oké, okay, je bent nog in behandeling, nou ik hoef je niet meer. Dus dat is niet zo'n uh, goede uh, uh, idee voor mensen nee. die daar open over zijn. Nee, snap ik. Dankjewel Erik voor jouw inzage in jouw werkveld. Dit sluit heel mooi af bij onze dagelijkse afsluiten door Marieke Sweens. Die heeft last van depressie. Schreef het boek werken als een gek lessen voor werkgever en werknemer. Over omgaan met een psychische stoornis. Je bent beslist niet verplicht om een potentiële werkgever in het sollicitatiegesprek te vertellen dat je een psychische aandoening hebt. Een sollicitatiegesprek gaat over jouw mogelijkheden, over jouw sterke kanten. Alleen als je specifieke aanpassingen nodig hebt, dan is het nodig om je aandoening te benoemen. Maar doe dat dan pas in het arbeidsvoorwaardengesprek, want dat is daarvoor het juiste moment. Heb je ook een spraakvraag? Mail ons op spraakmakers. Ja, intussen een vers gezelschap hier aan tafel. We gaan straks praten over de keiharde wereld van het professionele honkbal... en de lange weg naar de top. Wat heerlijk om in zoeken sportcliché's een keer te praten. En dat gaan we doen met documentairemaker Robert Soe en en honkballer Misha Harksen. Welkom alvast. En Boudewijn Poldermans is hier. Hij nam deel aan meer dan 60 handelsmissies naar China. Ja, want het is nog twee dagen dat premier Rutte... door dat land reist met een zware delegatie. Topbedrijven en topmensen uit het Nederlandse bedrijfsleven zijn mee... om de handelsbetrekkingen te verbeteren. De Verenigde Staten en China voeren een handelsoorlog. Ze dreigen over en weer met enorme importheffingen op elkaars producten. En juist morgen vertrekt de grootste Nederlandse handelsmissie ooit naar China. Niet in mijn eentje, maar samen met mijn collega's Kaag Bruins, Schout en Van Veldhoven. Zo'n 230 personen reizen met hem mee. Wat laat zien hoezeer die nederlands chinese samenwerking... ook grote mogelijkheden biedt voor Nederland. Wij zijn in staat om goed zaken te doen met de Verenigde Staten en met de Chinezen. Premier Rutte hoopt een opening aan te bieden. Call on you, our Asian friends and partners. En daarom moet China zich aan de internationale spelregels gaan houden. Daar ging Rutte speech over. Ja, spraakmaker van de dag, Pierre gaat topman van ProRail. En, uh, had u daar niet moeten zijn? Ja. Roger ja. van Bokstel is daar ja. bij, hè, namens TNS. Ja, er zijn mensen die, nemen daar, die, die, die, die kiezen voor de prioriteit om in China te zijn. En ik ben in Nederland. <laughs> nee, Van Bokstel nou, is er inderdaad. En, en je zou kunnen zeggen, ook onze staatssecretaris... om het daar onder andere te hebben over infrastructuur en duurzaamheid. Ja. Uh, en dat zijn belangrijke thema's. In ieder geval vanuit spoor gezien zien we dat China enorm uh, zich aan het ontwikkelen is. En ook spoorlijnen uh, aanlegt zodanig dat ze goed aangesloten zijn op, ja. er, op Europa. Dus dat is die is, nieuwe zijderoute, hè? Ja, dus het is goed om uh, dat, daar, uh, dat we daar zijn. Op het gebied van duurzaamheid... Um en maken ze ook uh, uh, grote stappen. Dus ik denk dat het goed is dat uh, Van Wochsel daar is om te ja. kijken ook wat ze op het spoor daar kunnen. Is hij daar ook namens uh, u? Moet, nee, ik, moet ik dat zo Nee, wij, wij zijn nooit namens elkaar ergens. Oh. Uh, ook al zijn we uh, heel goed bevriend en werken we heel goed samen. Wat ook maakt dat het zo gaat op het spoor zoals het nu gaat. Ja. Maar we, we moeten wel kijken wat we daar kunnen leren. En, uh, nou, ik las gisteren nog in het nieuws dat uh, de staatssecretaris en de minister een beetje een robotje vechten over... gaat het geld naar de weg of gaat hij uh, naar het spoor? Ja. Het zou mooi zijn dat daar men de inspiratie op doet dat investeren in spoor... om uh, heel veel goederen over het spoor te jagen... of uh, investeren in spoor om uh, grote groepen mensen uh, te vervoeren... dat het een goede investering is en minstens zo goed als het investeren in de infrastructuur op de weg. Ja, nou ga je bij handelsmissies denk je toch al altijd al snel in termen van wat is er, wat is er te halen. Hè? Ja. Uh, wat is er te halen voor ProRail? Want u zegt, uh, uh, toen ik u net de vraag stelde, uh, waarom bent u daar niet? Ja, ja. Dus sommige mensen leggen hun priorite prioriteit nee, ja. anders. Een beetje gekscherend. Ja, maar is ProRail niet een enorme uitdaging? Zeker. Maar, maar, maar, maar, maar, maar, maar, maar, maar dat worden ook goed de vertegenwoordigd door de staatssecretaris. He? Dus wie ja. kan beter de pro vertegenwoordigen? Oké, okay, dan, dan, dan, dan, dan ga ik de dan vraag dan dan zo stellen. Waar moet die staatssecretaris mee thuiskomen? Nou, kijk, wat ik net zei, uh, is dat, daar een, uh, dat China enorm bezig is met de ontwikkeling van mobiliteit en, mm -hmm. uh, en infrastructuur daarvoor ja. aanleggen. Uh, en je zou kunnen zeggen, als het gaat om de balans, kies je voor spoor of kies je voor weg. Uh, dat je daar ook vooral ziet dat niet alleen in de weg heel veel uh, geïnvesteerd wordt, maar ook op het spoor. Dus ja. ik hoop dat zij terugkomt, en niet alleen zij, maar ook anderen. Met, uh, we hebben nu in Nederland een uh, spoorsysteem wat uh, behoorlijk op niveau is. maar willen we ook de groei aan mobiliteit in de toekomst aankunnen... en willen we ook een duurzame mobiliteit... dat we absoluut moeten blijven investeren in het spoor. Ja. Dat is waar ik hoop dat ze mee terugkomt. Oké. Okay. Uh, om wat beter te kunnen inzoomen op deze handelsmissie... hebben we uh, Boudewijn Poldermans uitgenodigd. Uh, ik zei het al, hij nam deel aan meer dan 60 missies van en naar China... en organiseert hij eigenlijk nog steeds hè, voor het bedrijfsleven. Welkom, goedemorgen. Dank u wel. Uh, u heeft ook drie jaar geleden hè, nog actief een rol gespeeld in dat staatsbezoek van, uh, van de koning en de koningin aan China. Ja. Uh, en ook de missie van Rutte in 2015, daar was u bij betrokken. Ja. Is, is het eigenlijk meetbaar wat dat oplevert, zo'n reis? Um, nee, als je, er zijn eigenlijk twee uh, kanten aan de uh, resultaten van de handelsmissie. In, aan de allereerste plaats is het zo dat uh, natuurlijk een uh, minister of staatssecretaris graag. Um, met zoveel mogelijk MOU's, memoranda of Understanding, terugkomt. Dat zijn ja. een soort intentieverklaringen, Toeziek. maar dat zijn geen contracten. Huh. En als je dat allemaal bij elkaar optelt, die getallen... Ja, dan kom je op grote getallen uit. Dus het is heel moeilijk te meten. Uh, ik denk dat inderdaad heel veel mensen de indruk hebben dat er tijdens een missie van vijf dagen... dat er enorme contracten getekend worden. Mm -hmm. Dat is natuurlijk niet zo. Het is meer, een beetje, het is, het is meer aftasten. Ja, ja een beetje en, en van tevoren zijn die al natuurlijk uh, onderhandeld. En in sommige gevallen, in het verleden was het zelfs zo... dat uh, inmiddels getekende contracten nog een keer getekend werden. Omdat toevallig de eerste minister in, uh, in China was. Aha, nou. dat heeft wel, ja, want dat is dan uh, eigenlijk misschien ook wel een goede vraag. Wie, is het belangrijk wie die missie leidt? Kan dat beter uh, bijvoorbeeld uh, een overheidsfunctie... Zijn, of juist iemand uit het bedrijfsleven? Heeft, maakt dat verschil? Uh, ja, dat maakt wel degelijk verschil natuurlijk. Als iemand van de overheid een missie leidt... dan uh, komt hij er niet omheen om ook uh, gevoelige onderwerpen... tijdens uh, face-to-face ontmoetingen uh, aan de orde te stellen. Dus en als een overheidsdienaar dat niet goed doet... Bijvoorbeeld dan kan mens, het, dingen en, uh, als mensenrechtenkwesties. Ja, mensenrechten, ja. Tibet, Taiwan, Oeigoeren. Ja. Dat kun je maar beter niet doen. Dat kun je beter niet doen. Dat moet je gewoon uh, stil doen. Dat moet je op een ander niveau. En ook uh, multilateraal niveau moet je dat doen. Ah. Niet in de bilaterale sfeer. Want als het niet op een goede manier gebeurt. Dan heeft dat natuurlijk negatieve implicaties op de deelnemers Aha. van de handelsmissie. Okay, dus wat dat zou... betreft is de keuze voor Hans de Boer... Uh, de baas van uh, VNO-NCW... Uh, uh, is dat dan een verstandige keuze? Die gaat uh, waarschijnlijk niet zeuren over mensenrechten. Uh, nee, die gaat zeker niet over mensenrechten praten. Maar nee. Nee, ik zou het nog anders uh, willen voorstellen. Op het ogenblik is het natuurlijk zo dat uh, China... Uh, heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt van een 100% staatshandelsland naar een uh, land waar ongeveer voor 70-75% wordt bijgedragen aan het uh, uh, bruto binnenlands product door de privébedrijven. Mm -hmm. Dus wij zouden ons veel meer moeten gaan focussen op de privébedrijven in China. En niet op de staatsbedrijven. Er zijn natuurlijk een aantal belangrijke grote staatsbedrijven. Um, die het ook lastig maken toch? Om daar ja, tussen te verringen. Ja En er zit natuurlijk bedrijf. nog meer politiek, politieke druk. Uh, en politieke betrokkenheid dan bij privébedrijven. Ja. Dus, en dan zou zo'n zo delegatie geleid moeten worden. Denk ik door uh, een, een senior uh, figuur uit het bedrijfsleven. Of iemand die net gepensioneerd is. Ja. Nou benadrukte Rutte gisteren het belang van vrijhandel. En hij, hij waarschuwde echt. Nou ja, tegen protectionisme, dat dat schadelijk is. En dan doelt hij natuurlijk vooral op de staalheffingen... de dreigende handelsoorlog tussen vooral Amerika en China. Maakt dat indruk op de Chinezen? Nou, dat is natuurlijk wel graag wat de Chinezen willen horen. Dus ja. het is ook een beetje... Uh, het een soort Hij paait ze eigenlijk ja, een beetje ja, precies. Daar. En ook die andere opmerking die hij gemaakt heeft... Uh, die afkomstig is van uh, Hugo de Groot... Dat uh, het Chinese volk het slimste volk ter wereld is. Dus dan, ja, ja. dan scoor je wel applaus. Ja? Dan, uh, ja, Gaat absoluut. dat helpen ook? Is dat ja, handig? Dan, nou, dat, <laughs> denk, Misschien voor een uurtje of twee uur helpt dat. Maar, ja. Uh, ja. maar doorzien die Chinezen dan niet... Ik bedoel, ze zijn ook niet helemaal achterlijk... <laughs> uh, dat, dat dat gewoon een opmerking die is bedoeld om die heffingen te ontlopen? Ja, ook. Dus gewoon uh, daarmee ontdoor je het ijs natuurlijk ook wel een beetje. Ja. Ja. Ja. Um, het is een feit dat China staal dumpt op de Amerikaanse markten. Zou Rutte daarover niet wat kritischer moeten zijn? Ja, maar ook daar geldt dat je dat beter in uh, EU-verband kunt doen. Want uh, we hebben in het verleden geleerd, ook uh, op het gebied van mensenrechten, als onze minister van Buitenlandse Zaken dat uh, alleen aan de orde stelt, dan krijgen wij als Nederland een enorme draai om de oren van China. Dus dat moet je gewoon niet doen. Mm -hmm. uh, je moet dat in een breder verband, uh, moet, je dat, uh, moet je daar kritiek op hebben. Hetzelfde geldt ook voor uh, betrokkenheid van Nederland bij dat uh, Belt and Road Initiative. He, daar is ook naar gevraagd, nu om een handtekening te zetten. onder ook weer een MOU, of Nederland daar niet aan mee zou willen doen. Dat is niet gebeurd, omdat Nederland dat inderdaad gezamenlijk met andere Europese landen. eerst heel goed wil onderzoeken wat er voor ons te halen valt. En of dat niet een 100% Chinese, Chinese project gaat worden... waar alleen maar Chinese bedrijven bij betrokken ja, en zijn. en waar je dan uiteindelijk aan de kant staat te kijken. Ja, ja. Uh, nou lijkt Rutte dus vooral China te willen pleasen met die opmerkingen. Uh, nou is het land hard op weg om de grootste technologie-industrie van de wereld te worden. Dat is in ieder geval wel de ambitie. Ja, zeker. Zie je dat ook aan het soort bedrijven dat nu mee is op die missie? Nee, niet helemaal. Oh. Uh, ook niet, uh, uh, maar het was natuurlijk uh, denk ik te de korte termijn om dat aan te passen. Als je kijkt wat er eventueel voor mogelijkheden zouden zijn... door het mogelijk wegvallen vanwege een aanstaande handelsoorlog... tussen Amerika en China. Mm -hmm. He, dan in de allereerste plaats zit je dan in de hoek van de, van de landbouw. De sojabonen is een belangrijk product. Katoen en wijn... Uh, nou, Dat zijn al drie producten waar wij niet zo uh, geweldig veel mee kunnen. Nee. En daarbij, we hadden natuurlijk een heel groot handelshuis. Nidera, wat ook uh, groot was in de handel van sojabonen. Maar dat is inmiddels ook overgenomen door een Chinees bedrijf, ja. door Kofco. Toch ja. nog even over dat, uh, uh, nou ja, de ambitie van China... Hè, om de grootste technologie-economie van de wereld te worden. Um, ja. In hoeverre verandert onze handelsrelatie met China? Um, wij kochten vroeger, herinner ik mij, vooral hun goedkope producten. Dat is eigenlijk omgedraaid, of niet nu? Hoe zit het? Ja, ons? dat is volledig om aan het draaien. En, en ik denk dat er, zeker ook bij het bedrijfsleven, dat men zich nog niet voldoende realiseert wat er staat aan te komen. Dat wij ons moeten gaan aanpassen aan China, ook op het gebied van technische standaarden en normen. Uh, omdat China heel hard op weg is om, om leidend te worden bijvoorbeeld op het gebied van, uh, van telecommunicatie, ICT, ja. robotisering, uh, artificial intelligence en dat is allemaal samengevat in een plan dat heet Made in China 2025. En als je dat leest, dan, uh, dan schrik je echt. Uh, dus wij moeten ons waar, waar veel meer dan precies van. Nou, wat er, wat er allemaal wat ze van plan zijn en, en Waarom een aantal van schrikken dan. Nou, dat, dat wij, euh, zoals gezegd, dus wij zullen ons moeten gaan aanpassen aan ja. Chinese normen. Ja, de rollen zijn echt omgedraaid. Ja, die, wat ga, dat die, die, die zijn al omgedraaid, of die, die worden omgedraaid. Dus ja, dat, nou, uh, wij zijn niet meer de, uh, uh, de vragende partij, dat zijn zij geworden. Precies. Zij maken ook nou, de die uit, dicteren. Zij dicteren ja? ons wat wij uh, wel en niet uh, moeten gaan doen. Willen, willen we nog meespelen? Ja, ik, ik chargeer het natuurlijk een beetje, maar uh, op het wereldtoneel, in, zeker in de economische sfeer. Ja, en heeft die missie die daar nu dus uh, gaande is, uh, en al die bedrijven die daar zijn, uh, inclusief ook uh, premier Rutte, hebben die dat door, volgens ik, u? Ik hoop het wel. Dus in ieder geval, uh, wat ik gezien heb, is het tijdens een aantal uh, gesprekken aan de orde gekomen. Dus uh, ja, zeker. En die veranderende rol, hè, die verhouding, die is omgekeerd eigenlijk, die twee ja. rollen. Uh, merkt u dat ook als u Chinezen ontvangt in Nederland? Ja, de, de, kijk, de meeste Chinezen die nu op reis gaan... dat zijn uh, Chinezen die uh, geacht worden om uh, de meest hoogwaardige technologie... Uh ...te Kopen ja, dan wel door middel van de overnames, dus uh, wij moeten ook een klein beetje gaan uit, uitkijken dat we niet al onze kroonjuwelen gaan verkopen aan China. Want wat zijn die kroonjuwelen dan? Wat, nou, wat is ja, het gevaar het gebied van van semiconductors, et cetera? Ja, dat wij geen leidende rol meer ook op dat gebied spelen, ja, dat ook daar de Chinezen de boel gaan overnemen. Ja. Wat is. Uh, uh, nou ja, als je nou even aan het eind van deze missie de balans zou opmaken. Uh, het, is, het, is, het is veel aftasten, Het is uh, uh, snuffelen aan elkaar, uh, uh, uh, constateerden we aan het begin van dit gesprek. Wat is, de, wat is uiteindelijk de balans? Wat is het resultaat waarmee deze delegatie thuis zou moeten komen? Um, nou, in ieder geval dat. Nederland, daar moet ook nog heel veel gebeuren dat Nederland veel meer bekend wordt eh, in China, zeker op het gebied van wat wij te bieden hebben en niet meer. Eh, uh -huh. Dat is natuurlijk heel lang gebeurd dat wij onszelf gepromoot hebben met eh, klompen en met bloembollen <gslap> en met, met molens. Yeah. Dat moeten we dus niet meer doen. We moeten gewoon laten zien van wat we echt nog meer te bieden hebben, en zeker op uh, hoogwaardig technologisch gebied. Ja. Meneer Inga, zit u met uh, uh, middag gemiddel gemiddelde belangstelling hier naar te luisteren? Of uh, wat nou, ja, kijk, ik dat? We, ik, we, we, met mijn collega's uit Europa, als het gaat om de infrastructuur en spoorinfrastructuur, weten we ook dat de Chinezen een steeds belangrijke rol pakken. Niet alleen uh, gaan ze in, in landen infrastructuur aanleggen, dus ze zijn al daadwerkelijk aan het inv investeren in infrastructuur. Dus ze nemen positie in. Ja. Nou ja, en dat kun je als dreiging zien, uh, maar je kunt ook zeggen: van goh, dat is kennelijk de werkelijkheid. En hoe gaan wij om met die nieuwe werkelijkheid? Ja, dat is dan dus, de kunst. Ja. Ja. Binnengekomen is Dorad Megens. Je hebt nieuws, nieuws. Dorad. Ik heb nieuws. In Algerije is bij de hoofdstad Algiers... een militair vliegtuig neergestort. Uh, oh. Daar zaten ruim 200 mensen in dat toestel. Lokale media en ooggetuigen die melden doden. Dat begon met meer dan 100 doden. Intussen zijn er bronnen die hebben het over die meer dan 200 doden. Precieze aantallen is nog niet duidelijk. Het toestel is neergestort in Algerije bij de militaire basis Boufarik. Later meer hierover. Oké, okay, dankjewel, Doorhart. Nog meer nieuws via de NOS. Twee journalisten van persbureau Reuters die in Myanmar vastzitten, worden definitief vervolgd. De twee zitten al 100 dagen vast en nu dreigt voor de twee een gevangenisstraf van 14 jaar. Correspondent Michel Maas, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom worden ze vervolgd? Nou, eigenlijk gewoon omdat ze hun werk deden. Tenminste, dat zegt hun werkgever ook. Ze worden beschuldigd van het uh, gebruiken van staatsgeheimen, het verspreiden daarvan. Maar waar ze mee bezig waren, dat was een onderzoek naar wat er precies allemaal gebeurde in die provincie Rakhine... waar die honderdduizenden Rohingya zijn weggejaagd, zijn verdreven, op de vlucht zijn gegaan... En uh, zij zijn in september op het spoor gekomen uh, van een uh, massaboord daar. Dat was op het hoogtepunt van uh, wat daar gaande was. En uh, daar uh, hebben ze bewijzen voor gezocht en gevonden. Ja. Uh, dat was heel vervelend voor de uh, militairen in Myanmar. Want die hebben steeds ontkend dat er überhaupt mensenrechten worden geschonden in die provincie. Die hebben steeds gezegd van kom maar met harde bewijzen, want wij hebben niks te verbergen. En dan kwamen die twee met harde bewijzen. En toen werden ze gearresteerd en uh, inderdaad meteen opgesloten. Maar het verhaal dat ze boven water haalden, de massamoord... de moord op tien burgers in een dorpje in Rakhine... Uh, dat is wel gepubliceerd met de bewijzen die ze hadden. Dus foto's en getuigenissen. En toen konden de militairen deze moorden in ieder geval niet meer ontkennen. Nee. Zijn er eigenlijk al mensen opgepakt voor de moord op die tien uh, Rohingya? Ja, er zijn zeven militairen opgepakt. En volgens een berichtje op Facebook, op de Facebookpagina van het leger... Euh, zijn die zeven allemaal veroordeeld. Ze zijn uit het leger ontslagen. En ze zijn veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf en dwangarbeid. En is dat uh, nou ja, schone schijn van Myanmar? Of gaan deze mensen ook echt achter de tralies? Ja, dat kunnen we niet nagaan, want ze zijn volgens dat bericht veroordeeld tot dwangarbeid in een afgelegen plek. Nou ja, dat, ja. dat kan overal zijn en daar kunnen wij niet gaan kijken. En het zijn, het zijn ook maar zeven soldaten en het gaat maar om één geval, om die moord op tien burgers... Uh, in een uh, tijd dat er 700.000 Rohingya wegvluchten... en dat er verhalen naar buiten kwamen over duizenden doden, en over willekeur en massaverkrachtingen. En over dorpen die werden platgewalst om te voorkomen dat die Rohingya ooit nog terugkomen. Dankjewel, correspondent Michel Maas. Over de twee journalisten van persbureau Reuters die dus in Myanmar vastzitten.